Dit is Lieslo Thomassen met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek doet naar het neerhalen van vlucht MH17 roept getuigen op zich te melden. Het team is op zoek naar Russen en Oekraïners. De vraag is of ze iets kunnen vertellen over een boek dat die dagen zou zijn gebruikt. Er is een Russisch-talige video op YouTube gezet met beelden van dat systeem. Ook zijn onderschepte telefoongesprekken te horen. Daarin meldt een separatist dat het raketsysteem is weggehaald en dat het een zootje is... De ramp met de MH17 kostte in juli vorig jaar... aan alle 298 inzittenden om het leven. Onder wie 196 Nederlanders. Bij de productie van het tv-programma van Anita Witsier... in een psychiatrische instelling... is er oneenigheid geweest tussen patiënten... en de directie van de instelling. Volgens Trouw heeft de directie van GGZ Centraal... patiënten onder druk gezet om mee te werken. GGZ Centraal spreekt die beschuldiging tegen. Wel konden patiënten die twijfelden over deelname... de mogelijkheid krijgen om de uitzending te blokkeren... maar dat zou volgens de directie financiële gevolgen hebben. De patiënten werkten daarom toch mee. Anita Witsier zegt in Trouw dat ze niet van de oneenigheid op de hoogte was. De Servische verdachte van oorlogsmisdaden... Sesjol moet onmiddellijk terug naar zijn cel in Scheveningen. Dat heeft het Joegoslavië-tribunaal bepaald. Sesjol was tijdens de oorlogen in Kroatië en Bosnië in de jaren 90... een prominente politicus en militieleider. Hij wordt verdacht van etnische zuiveringen en haatzaaien. Vorig jaar mocht hij om gezondheidsredenen onder voorwaarden naar Servië terug. Maar volgens het tribunaal heeft hij zich niet aan de voorwaarden gehouden. De stank van megastallen leidt tot gezondheidsklachten. Mensen die in de buurt van zo'n grote stal wonen, hebben vaker gezondheidsklachten dan mensen die verder weg wonen. Dat zeggen onderzoekers van Instituut Nivel en de Universiteit Utrecht. De stank van onder meer mest leidt ertoe dat omwonenden verkouden worden en last krijgen van bijvoorbeeld duizeligheid en maagpijn. Het weer, soms zon en er trekken buien over. Het wordt een graad of negen. Vanavond regen, morgen wisselvallig. S ochtends langs de Noordkust-Westerstorm. En het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 van Gorkum naar Breda... staat tussen knop het Gorkum en Geertruinenberg... 13 kilometer file na een ongeluk met een vrachtwagen. De verdraging is drie kwartier. De rechte rijstrook is daar dicht...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 Uh, Ile heeft er dus voor om deze voorstelling van mij in het plat te gaan belusten. Nou, en ik doe mijn best vernoemd, ik heb alles omzet van het Hollands in het plat. En nu heb ik een meun of veel plezier aan beleven. In het, ja, in het plat zou de wereld het toch heel aanzoet als in het Hollands. Ja. Ja, om een voorbeeld te geven, ik de voorstelling in de kolisestouw en één wilde me aanmoedigen. Dan je dat in het Hollands, tjaka, zet hem op. En in het plat kreeg dat, nou, doorheen gaan. De Leu hebt ook een thema die zegt van, ja, maar wat meen je nu, vink is met plat. Ik bedoel, De Leu praat hier weer heel aardig als een eindje weer op. En dat is ook wel zo, want ik vroeg aan een kerel hier uit Hengel, waarop hij was geboren. En toen zei de, ik ben jong, van in Hengel. Zo stond we dat in Almelo nooit zeggen. zou zullen zeggen, ik ben jong, van in Almelo. <lacht> en in het ernstige zegt ze, we waar wat aars, maar dat zou ik ze zo gewoon niet weten. Dat dit, uh... Maar ze wil toen ook één standaard Twents van maken... ...daardoor ze met die uh, gemeentelijke herindeling... Er moet al minder en minder gemeentes komen hier in Twente... ...zodat over 100 jaar iedere Twente na kan zeggen... ...ik ben jong geworden in Enschede. Ja, in, uh, in de beuken schreef ik uit mijn ideeën op, ...maar wie hebt de beste over haar, denk ik. Ja nee, ja, nee, dit is niks. Ja, dit is al veel minder... Volgens mij is het niet waar. Belinda Muldijk, Dut, RTV, Gis, Lus en Zut... Rap de Nijs op Kreta. Ze geeft de keer. Noem het, dan gaan de handen op, Wel is Kreta nu weer. <lacht> ah, dat, dat moet je niet doen, hè. Dat moet je niet doen, hè. sokke bakken moet je niet maken. Is wel jammer, want er krijgt een heel een beeld van. Hier, zie je wel. <lacht> jammer is er al, hè. Nee, ik heb bakken ook, zoals ze dat noemt, uh, bekende Nederlanders. Leu die gehoordkundig bent volk. Dat komt zo, um, ik ben zelf ook een... Um, Bekende Nederlander. <lacht> ja, ja, zeker. Niet alleen hier in de buurt. Nee, het allemaal aan toe. En in de Randstad ook. Zo was ik mal in Den Haag. Ik loop middags een beetje zo door het centrum van Den Haag te strijen. Begunnen een vrouw een of nog niet te zwijn, Nou, echt geen idee wel af wassen. Ze hadden nogal een koets. Nee, ik ben wel een bekende Nederlander. ja. <lacht> jawel. Ik zal er nog een voorbeeld geven, woonkundig of ik ben wie het volk. Ik, En de doe ik lus doen van de voorstelling. Ik zat hem al in de trein en halverwege de treinreis stapte mijn koppel vrouwleur in. De vrouwleur leurt me langs mijn coupé, gloeit me zo door het rijmken op in en zetten zich toe in de coupé neus Me. Dat gunst zo'n beetje op deze manier. Is helemaal vinkers, is helemaal vinkers. Wat is helemaal vink, haantekening? Zeg ik een vraag om een haantekening? Nee, dat staat door. Steed niet door, steed wat door? nog door toch. Doe het helemaal weer heel rustig. Klap, klap, klap. Uh, neem me niet kwalijk, maar ik zeg: Hoe zit het nu? Ik ken u van de televisie. Als ik vraag me steed dat dullig als ik om een haantekening vraag? Ik zeg: Oh nee, waarom? Maar ja, ik kan me heel goed begrijpen Dat ik denk ik van: "Hé, hey gaat. Zit ik net even lekker rustig in de trein? Kunt me door zo'n fromme aan en een shirt mijn kop gek om een haartekeningen en zo? Ik zeg gewoon nee, ben je gek, ik mag dat wel. Ah, je mag dat waar. Nou, hartstikke mooi, plezierige reis nog. Ik ook nog een plezierige reis en goor gewoon. Ja, ik heb een haartekeningen, ik heb een keelting Mijn keelte in de coupé, vinden we allemaal niks. Hij begint me een meun nog voel aan te gloepen. En hij zei, Bent u Gerard Cox? Ik zei: Nee. Hij zei: Ik wel. Zo, uh, Zo een murnig ben ik niet het Ja, maar het mooiste was: ga je cox bleef met me aangelopen. En. Wat? Hij bleef met me aangelopen. en op les zei: Weet je, je hebt een bekend gezicht. Ik zei: oh, uh, Dat wil je niet. Jawaar, zere. Jawel, sere. <lacht> je hebt een enorm bekend gezicht. Oh, dat zou kunnen. Man, je hebt een heel bekend gezicht. Hoe is je naam? Ik zei Herman Finkers. Toch heb je een bekend gezicht. <lacht> <lacht> ah, nog één voorbeeld om aan te geven. Woonkundig of ik ben bij Dat lust doen van een voorstelling. Dat kan heel nog. Is... Ik mocht hem al met doen met een Jorlogse sportdag voor artiesten. En nou, dan hoorde de bij. Hij met mij door met een jaarlijkse sportdag voor artiesten. Er is een dag waarop bekende sportleur speelt tegen artiesten. En ik weet helemaal niks van sport. En mijn broer nog veel minder. Het eerste waar ik dag was hockey. Tegen broer van Joef van het Hek. Iedere keer als ik een doelpunt maak, riep Tom, geef ik een rondje. Een plezierig een royaal een keel. Door naar tafeltennis. Mijn broer riep, iedere keer als ik het balletje raak, dook er ook een heen. De kniepkuddel. <racht> en door naar de Cooper-test. Ik wist zo gill niet waar dat was, Cooper-test. Dus ik vroeg aan Tom van der Dekken, wat is dat veilig, Tommy Cooper-test? <racht> een ge gekke hè? Dat is allemaal gekke Tommy Cooper-test. is dus. allemaal vlokel. Nee, niks, aan. Een Koepertest test een beetje condities. Nou, kijk eens aan, wat moet ik me melden? Heze, bij de fitness, waar moet ik dat zoeken? Heze, valg de bordjes maar. Ik zag een bretke, fitness, linksaf. Dus ik linksaf, lange gangdeur, hal steken. Vier linksaf, vier naar gangdeur, trap op, trap af. Dreideur, deur, gebouw, oet, veld over, aan de gebouw weer erin. Trap op, trap af, rechtsaf, tot ik bij een bretke kwam, einde fitness. <lacht> Toen dacht ik, ik moet het helemaal niet doen, ik weet helemaal niks van sporten, helemaal niks. Ik plan me, door me, daal op een benken. Tussen de zangeres stond de naam en een paar spullen van het Ajax-elftal. Jij speelt een vrekkelijk potje voetbal, zei de Ajax-spullers tegen me. Ik zeg goh jongens, dat geeft dan niks, je hebt weer andere kwaliteiten. <lacht> nee, dat is een mooie gewaarwording, zo'n sportdag. Het meeste vrienden nog wel een afloop van een sportdag. Met Nan onder een douche. Met al die kundige gezichten. Ik stond kortneus Herman van Veen. Dan vind ik hem ook een aparte gewaarwording. Ik ken hem alleen maar zonder horen. <tied> ja, Herman Vinkers was dat in, de, in het dialect nog wel... Uh, waarschijnlijk voor een publiek in Almelo... met uh, de conferentie over Gerard Cox. En natuurlijk ook uh, ja, die, die fitness training Ook uh, beroemde uitspraken van Herman Vinkers zijn... Uh, omdat hij dan... Uh, uh, nou, ik zal eerst even die uitspraak noemen... Uh, ik heb zwem zwemmers ik heb een voetbalknie en ik heb tennisarm kortom, ik ben een sportief type. <laughs> ook, ook zoiets leuks. Ja, nou even dat terzijde, luisteraars. Uh, we gaan uh, het Nederlands taal draaien. En uh, dat is uh, een, een nummer wat ik, uh, wat ik opdraag aan, uh, aan, mijn, aan mijn sidekick. Die zit hier achter me. Die zit in de koffie. Ja. Nou, dat heb ze ook wel verdiend. Ze mag ook af en toe wel uh, een bakje doen. En uh, nou had ik een nummer opgezocht. Maar dan moet ik eens even kijken waar ik hem nou. Oh ja, hier heb ik hem. Want uh, zonder sidekick-luisteraars ben ik niks. Zij maakt het verschil. Ze is geen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 Ja, we hebben het gehoord. Luisteraar, zij maakt het verschil. Dolly, die was voor jou. Dankjewel, Charlotte, Wat lief. <laughs> Alsjeblieft. Hé, <laughs> hey, uh, uh, nog even iemand die het verschil maakt. Althans, uh, muzikaal dan gezien, uh, wat mij betreft. Uh, dat... voordat, je, voordat je verder gaat, ja, hè? Want, ja. want jij sloot net af met het liedje uh, van een zangeres... die wel eens met jullie samen zingt. Arianna Groenewoud. Mijn god, wat een nummer. Ja, ik, het is ik een vind... beetje het sfeertje ik... van... van uh, uh, uh, ik kan je niet laten gaan, dan weet je dat ding ook weer van Borsato met Treintje. met tranjetje. Uh, ja, ja. Wereld zonder jou. Weet ja, je, weet maar de... Dit, de, het is zo'n prachtig nummer. Ik zeg, we moeten daarmee naar het Songfestival. Nou, <laughs> dat zou mooi zijn, ja. Ja, joh, want ja. het is ook een melodie die, uh, die, uh, waarvan ik altijd zo merk dat dat ook heel erg uh, naar Oost-Europa dat dat aanspreekt, hè? die melodie. Ja, ja. Echt prachtig. Ja, ik prachtig. vind het ook geweldig. Ja, ja. Nou, ik, ik, ik, uh, ik uh, krijg de cd als het goed is opgestuurd. En dan uh, kijken we wat er nog meer van mooie nummers op staat. Nou, leert, gaan die we eens even samen luisteren hoor. Ja, die Alexander die, die schrijft alles zelf. Dus die, die, prachtig, uh, prachtig. Goeie schrijver. goede singer-songwriter. En hij zingt ook nog aardig. Want de, de, de, dat, de mannelijke partij die wordt door hem gezongen. Door... Ah, jongen. Nou, ja. geweldig hoor. Geweldig. Ook, ja, ja, echt, echt. Uh, ik had, uh, wat had ik nog... Uh, Waarom komen ze niet eigenlijk op een keer naar Zandvoort rijden door? Oh, dat kan ik wel vragen. Ja. Dat, kan ik wel vragen. Ja. dat lijkt me een heel goed plan. Ja. Hey, uh, uh, wist jij dat Shirley is, dat die hier ook in Zandvoort uh, heeft ja, gewoond? Ja, natuurlijk weten we dat. En haar zuster is drummer, hè? wist ja. je dat? Ja. Hey, maar maar ja. was dat nou op de hoge weg waar ze woonde? Ik geloof het wel. Hè? Uh, nou, nee. Uh, ze heeft uh, volgens mij in de spoorbuurtstraat gewoond. Oké, okay, maar dat was maar heel even. Is dat ja oké, okay. <lacht> <lacht> dat heb je weer met zijn bruggetjes. <lacht> Samen met uh, niemand minder dan uh, Gerard Joling, gisteren in de, de tv-show hebben we zijn huis kunnen zien. Ja, ja mooi meer weten. Mijn handen hou ik voor mijn oren, om niet opnieuw jouw stem te horen. Ik wil niet weten waar je bent gebleven.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 Van geen foto meer van jou te vinden, geen stroevenbiel dat ons kan binden. Je kast is leeg, elk spoor verdwenen. Ik sta al lang op eigen benen. Homie. van mijn gedachten ben ik zo Heel even heb ik samen met Ruud Janssen en Hein Piscard... Uh, Shirley mogen begeleiden. Echt waar? <laughs> ja, dat was in een periode dat zij omging met Stanley Beauvais. Ja. En Stanley Beauvais was een uh, meneer die uh, bij Willem Duisen uh, uh, in zijn show... voor de weg. Ja. werkte ontdekt destijds. Maar ja. achteraf uh, bleek dat het een grote crimineel te zijn. Dus toen heeft Shirley daar nogal... Uh... <lacht> ja, daar had Shirley wel wat mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja, want uh, ze heeft hier ook... Nou ja, nee, ik ga niet... Uh, niet nee, dat moeten, we niet, dat moeten we niet doen. We ze zingt pracht, de... prachtig, toch? John, ik vind ook eigenlijk dat liedje als ze het alleen zingt... mooier dan, uh, dan in een duet met uh, Gerard Joling. Weet je trouwens wie de, wie, de, wie de zanger is... met de zwaarste ballen van Nederland? God, krijgen we dat weer. Gerard Joling. Gerard Bolling. <laughs> Echt waar? Hé, hey, wat, ja. wat zullen wij drinken, Dolly, zeven dagen lang? Wat zullen wij drinken? Ja, wat zullen we eens doen? <laughs> Vrijdag weet ik wel wat we gaan drinken. Nou, we het hier maar op koffie. want Anders denken de mensen van Zandvoort, daar is, zijn ze constant lam. Wel, nee, we spreken toch heel netjes. Ja, zo is het. Ja, ja. nee, do Dolly, we zullen we nou eens gaan drinken? <laughs> <laughs> Rapalje, want die zijn te gast, hè? Ja, yo, vrijdag hebben we Rapalje te gast hier in de studio. Want uh, die treden vrijdagavond op in uh, de lichtfabriek. Okay. En uh, wij mogen kaartjes weggeven, mensen. Dus wilt u daar naartoe? Het zijn natuurlijk mannen die een ontzettende fantastische show brengen. Het, uh, ze spelen Keltische muziek en uh, ja, alles een beetje op iers. En... Uh, we, de vraag is, waar en wanneer is het zomervolkfestival? Festival? Nou, en als u die nou even voor mij beantwoord... en op de Zandvoort Draait Door uh, Facebook-site het antwoord geeft... of even op mijn site hè, van, uh, van uh, Facebook, Donit ja. en Pierik, dan uh, mag ik ze weggeven als ik het juiste antwoord krijg. We gaan even luisteren naar ze. Dit is natuurlijk ook van een live album. En uh, dat, uh, er staat geen titel van het album bij. Live album 1 staat er. In ieder geval, wat zullen we drinken? Zeven dagen lang. Rapalje. Zingen wij samen, en niet alleen is wil ik vrijen, zeven nachten lang is wil ik vrijen met mijn lief. Is wil ik vrijen, zeven nachten lang is wil ik vrijen met mijn lief. Maar ik vrij niet met iedereen, dus vrij ik samen, zeven nachten lang vrij ik samen en met mijn lief alleen. En ik vrij niet met iedereen, dus vrij ik samen, zeven nachten lang vrij ik samen en met mijn lief. Gaat nog even door zo. Ja, dat uh, belooft ook uh, vrijdag. zowel hier in de studio. als s'avonds in de lichtfabriek. een heel groot feest te worden. Het licht kan en, aan, uh, in de u, fabriek. U, u weet het hè. Uh, u mag natuurlijk even langskomen als we hier een voerproefje komen geven. Dan kunt u het ook nog even meemaken. Nou, helemaal goed. Dat en, is uh, uh, vanaf uh, vijf uur, luisteraars, middags. Uh, Live-uitzending tussen vijf en zeven uur s'avonds. Uh, met Rapalje. Ja. Nou, Dolly is er vast ook bij, hè? Do toch? Ik ben er zeker bij. En, uh, en ook waarschijnlijk s'avonds het... ook. Want we gaan waarschijnlijk een live registratie doen van, uh, van de band. Ook leuk. Ja. Hé, hey, uh, maar Niels, daar ben je ook bij, toch? Daar ben ik uh, altijd bij, als de kippen. Ja, en dan gaan we het vandaag eerst eens even hebben... op deze mooie maandag, de 30e maart... Over Schiphol, want Schiphol had niet alleen gisteren, maar ook vandaag last van de wind. En daardoor zijn forse vertragingen ontstaan. Het onderhoud aan de Kaagbaan is tijdelijk opgeschort, zodat die baan weer gebruikt kan, totdat die baan weer gebruikt kan worden. Dinsdag worden eveneens problemen verwacht. Vandaag zijn er door het beperkte baangebruik en de problemen met landen, door veel zijwind, al forse vertragingen ontstaan. Enkele vluchten kwamen met twee uur vertraging binnen... en bij vertrekkende vluchten was een uur vertraging al zo opgelopen. Schiphol hoopt in de loop van de middag, wanneer de wind gaat liggen... veel vertragingen weg te kunnen werken. Maar goed, zoals ik al zei, morgen belooft het ook mis te gaan... wanneer er in de kustregio een zware westerstorm wordt verwacht. De politie heeft zaterdagavond rond kwart over acht op de Verspronkweg... een 28-jarige Haarlemmer aangehouden voor het aanbrengen van graffiti... op een trein van de Nederlandse spoorwegen. De man werd betrapt door een alerte beveiligingsmedewerker... en overgedragen aan de politie. De tags op de trein waren net aangebracht... en de verdachte had ook pas gebruikte spuitbussen bij zich. Uiteraard is de verdachte voor onderzoek ingesloten. Fotograaf Dirk van der Spek uit Bentveld kreeg tijdens een feestelijke bijeenkomst in Nijkerk versierselen opgespeld door burgemeester Niek Meijer. Uit dank voor 30 jaar inzet voor de promotie van de fotografie is Dirk van der Spek beloond met de toekenning van een ridderorde. Namens de hele fotobranche nam de vakbeurs Professional Imaging het initiatief hem voor te dragen als de voor deze onderscheiding vanwege zijn grote inzet voor zowel de amateur als de professionele markt.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 En dat betekent een stijging van 9,7% ten opzichte van vorig jaar. De populariteit van groepsaccommodaties echter daalde flink met bijna 20% procent van 8,5 miljoen naar 6,9 miljoen gasten. De eerste lustrum-editie van het wandelevenement de 30 van Zandvoort... ontving een recordaantal deelnemers van 5.958. Vanaf de start op het Sanxiqui-Park Zandvoort... zat de stemming onder de deelnemers er goed in... ondanks het afwezige lenteweer. Aan de 30 van Zandvoort was ook deze editie weer een goed doel verbonden... namelijk de Antony van Leeuwenhoek Foundation... Gelijktijdig met de inschrijving konden deelnemers een vrijwillige bijdrage doen... en dankzij alle gulle donaties is er een bedrag van 8.147 euro opgehaald. En 13.000 hardlopers trotseerden gisteren de regen en wind... tijdens de 8e Runners World sanford Sequeren. De lente-klassieker deed zijn naam geen eer aan... Dat was natuurlijk wel jammer, maar dat zorgde wel voor extra voldoening bij vele hardlopers. Het totale bedrag wat bij deze Runners World Sandford Circuit Run voor Stichting Selano Melanoom bijeen is gebracht, wordt op 13 april tijdens een speciale avond bekendgemaakt.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 Oh, sorry, ik was nog niet helemaal klaar, hoor. <laughs> Zij reden voor stichting ALS Nederland. Het officiële goede doel van de omloop, omloop van Zandvoort. En er werd door de deelnemers een bedrag van 4000 euro bij elkaar gefietst. De vierde editie van de Omloop van Zandvoort... zal plaatsvinden op zondag 20 maart 2016. En een record aantal vrouwen en mannen gingen de strijd met elkaar aan tijdens de battle Ladies vs Men over 5 kilometer. Na een opzwepende warming-up verzorgd door sportcentrum Keenam gingen de vrouwen om 10 voor half 12 van start. De mannen zetten daarna om kwart voor 12 de achtervolging in. Vorig jaar lag het verschil tussen beide groepen gemiddeld op 3 minuten en 14 seconden. Een tijd die de vrouwen dus als het ware van hun eindtijd mochten aftrekken. En vandaag lukte het de vrouwen met vier minuten verschil niet om binnen deze tijd te blijven. Voor het eerst in de historie hebben de mannen de battle gewonnen. Een dertienjarige jongen uit Vogelenzang is gistermiddag onderkoeld geraakt... toen hij een schaap uit het water wilde redden. De jongen was zijn hondje aan het uitlaten in een weiland... toen zijn viervoeter plotseling achter een schaap aanrende...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 Kijken we naar het weer voor de rest van de week... dan komt het woensdag nog tot buien... met nog altijd een stevige noordwestenwind. Donderdag en vrijdag lijkt het droog te blijven... met naast wolkenvelden ook af en toe zon. De stevige wind neemt dan in kracht af... en de temperatuur is te laag voor de tijd van het jaar... en stijgt naar waarde tussen de 7 en 9. Normaal is het begin april zo'n 5 tot 6 graden warmer... Tijdens het lange paasweekend schijnt geregeld de zon... maar voor eerste paasdag is er ook een buienkans. De temperatuur wordt langzaam wat hoger... en stijgt naar waarde tussen de 8 en 11 graden. Tot zover het weerbericht, al dus Rico Schreuder. Hé hey Dolly, in het begin van het nieuws had je het over Vlieren, over, over Schiphol... Ja, hey, met al die vliegrampen waar je nou in het nieuws over hoort, de mh 17 of MH17 ja, is ja. uh, nou dat vliegtuig weer in de Franse Alpen neergestoord. Ja. Uh, uh, ben jij dan nou bang voor vliegen? Um, uh, ja, weet je, iedere stap die je doet, is natuurlijk een risico in het leven. Ja. Dus ja. Waar ligt je lot? Je weet het niet. Je weet het niet. Maar het je... wordt natuurlijk wel uh, wat spannender. Hè? Als je nu gaat denken van god, zal ik ergens naartoe reizen? En hoe zal ik gaan? En waar naartoe? En je komt op het vliegtuig uit. dan Ja, die vluchten spoken wel in je achterhoofd, denk mm -hmm. ik. Hè? En nou in Lelystad uh, willen ze dus een, een, een, ja, een tweede luchthaven gaan openen. Eigenlijk in Nederland. Oh! Oh, kijk eens ja, dat, die plannen die, die zijn al concreet. Dat gaat allemaal door. Ja. Uh, de vinden sommige maatschappijen niet leuk. Want die zijn dan bang dat ze zeg maar, de, of de, de prijsvechters, om het maar even in het Nederlands te noemen, ja. dat die uh, uh, zo zullen, zullen gaan concurreren dat, uh, dat Schiphol uit de gratie raakt. Ja. Dat ja. zie ik niet gebeuren. Want het ik is ook niet. Nee. Maar in ieder <laughs> geval, uh, ik, ik vroeg jou dat, omdat Gary Brooker, die ken je wel, hè? Carrie Brooker. Geen idee. Nee? Broco Herm, Why the Shade of Pale? Ja, natuurlijk. Dat nou, ken die ik wel. heeft ook zo'n okay. mooi nummer. Dat heet No More Fear of Flying. Oftewel, ik heb geen angst meer voor vliegen. Oh, dat is wel een goeie. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Dit, dit is toch wat. Hij is weggevlogen? Ja, no more fear of flying. En dan had, uh, had hij zo de angst te pakken en een. En hij is ook tegen een berg aan geklapt. niet goed in een berg ja. aangeklapt is. Niks meer gehoord uit de Zwarte Doers. Wat verdam nog toe? Het gaat lekker, hè? Ja, gaat heel. Nou ja, maar moet je ah. luisteren, het is live, hè? Het is live. Ja, en hey, uh, luister, daar... nou dat nou, nou, er toch even geen muziek is, hè? er is iets uh, gebeurd voor de week. Vind ik toch wel een beetje zielig. Er nou, was een, een 83-jarige man uit Haarlem, hè? Ja. die is vrijdag een, een ring verloren. En dat was wel een hele speciale ja. ring, daarom, daarom zeg ik het ook even. Want, want het was een ring van, van uh, de trouwring van zijn vrouw. Ja. Zijn trouwring. en de trouwring van zijn moeder. Ja. Daar heeft hij één ring van laten maken. En nu is hij hem kwijtgeraakt. Toevallig vanmorgen in het, uh, ja. het uh, wakker Nederland ja. uh, uh, maakten ze, uh, uh, uh, maakte ze bekend dat er een trouwring in gevonden is uh, met een inscriptie. Ik dacht uit 1949. Ik weet niet helemaal precies het jaar. Oh, Oké. Okay. Nou ja, uh, ik weet niet of dat hem is, het... Uh, het schijnt een heel speciale ring te zijn. En hij is er helemaal kapot van dat hij hem verloren is. Nou, nou, als die meneer luistert... Ik weet, luistert hij naar ZFM Zandvoort? Weet dat niet? weet ik niet. Ik heb het ja. hier op een briefje. Ik ken die meneer niet. Ik, ik las het bericht ik denk... nou vind ik toch wel heel zielig. Ja. En omdat ja. hij het waarschijnlijk in het winkelcentrum van Schalkwijk is kwijtgeraakt... bij de, bij de DK-markt... Ja. Uh, denk ik... Ja, misschien zijn er toch wel Zandvoorters geweest... die iets weten of gezien hebben. Mm -hmm. of, uh, ja... Ja, als u meneer luistert, uh, uh, meneer, als u zich uh, aangesproken voelt... Dan, dan is er in ieder geval vanmorgen op uh, Wakker Nederland... dan moet u daar maar eens even contact mee opnemen. Tenminste, ja, ik wil het niet hoor. Als die ring uh, zo uit 1949 is, er stond een speciale inscriptie in. En uh, uh, er werd speciale uitzending melding van gemaakt... Ja. omdat mogelijk er toch emotionele wa waarde aan zo'n uh, Ja, absoluut, absoluut. Dat aanzien. heeft hij zeker. Ja, ja, dat vindt hij ook heel erg. En uh, mocht een van onze luisteraars iets weten of gehoord hebben... Of het, gevonden, uh, het contact verliep, verloopt via RTV Noord-Holland. Dus dan kunt u een mailtje sturen naar internet.rtvnh.nl. En nou. uh, dan zorgen zij dat de ring terugkomt bij die, bij die bedroefde meneer. Helemaal goed. Nou, misschien is hij dan toch uh, gered door de bel. Hè? Saved by the bell. Het is natuurlijk een prachtige stemgeluid van Robin Gibb. Helaas niet meer onder ons, want uh, zowel hij als uh, Barry, nee Barry leeft nog, Robin en Maurice die zijn overleden helaas. Just a sprinkle to nee hoor, is gekheid. Dit is uh, een nummer van Roy Albersen, maar uitgevoerd door uh, René Froger in Dreams. I van Roy Orbison, maar dit keer de uitvoering van uh, niemand minder dan onze eigen René Froger. Dolly, ja, zo. het is alweer tien voor twee. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Enorm ja. snel voorbij. Het gaat hartstikke snel. Zijn er nog uh, mensen die verzoekjes hebben ingediend of uh, kan ik gewoon nog weer een plaatje opstarten? Er zijn geen verzoekjes binnengekomen en er zijn ook nog geen juiste antwoorden binnengekomen voor de prijsvraag, dus mensen. Hè? Oh, herhaal de prijsvraag maar even dan. dan ja, dan. want uh, aanstaande vrijdag in het... Uh, Programma Zandvoort draait door. Het vrijdagmiddagprogramma tussen 5 en 7 komt de formatie Rapalje naar de studio. Omdat zij diezelfde avond een optreden hebben in de Lichtfabriek. Nou, dat belooft een hele geweldige. Dat is in Haarlem, hè, voor, de, voor de kennis. Ja, hè, ja, ja, is in Haarlem. En uh, wij mogen twee keer twee kaartjes weggeven. Uh, en we hebben een prijsvraag daarvoor uitgezet. En de vraag is: waar en wanneer is het Zomervolkfestival? Met f o l Volk echt eigenlijk. F-O-L-K. En uh, dat antwoord. Dat kunt u uh, achterlaten. Op de Facebook site. Van Zandvoort Draait Door. Of op mijn persoonlijke Facebook site. Via een uh, persoonlijk berichtje. We hebben trouwens de week daarop. Dat is misschien ook wel leuk om even te melden alvast. Ja. Uh, 10 april, dan ben jij de presentator van het programma. Daar nou, zijn, zijn de, van de mensen weer mooi klaar mee natuurlijk. Ja, natuurlijk. <laughs> <laughs> maar dan uh, kom, uh, komen er mensen van uh, de opera voorstelling, die ook in de lichtfabriek gaat draaien, vanaf 17 april. Die gaat daar drie dagen draaien. En die komen ons dan 10 april een uh, voorproefje geven. Kijk. Leuk hè? Wat leuke nou, helemaal, dingen. Helemaal goed. Ja. Ik verheug me erop. Ja, Dus mensen, kom met dat antwoord. Want dan kan ik de kaarten weggeven. En dan hebben jullie een hele leuke avond. Dat, uh, dat is op zeker. Ben jij al een beetje in de zomertijd gewend? hoor? Of... Nee, ik uh, vergis me nog af en toe. Ik, ik <laughs> moet er inderdaad het uh, licht donker. En, uh, alle, klokjes, alle klokjes thuis wel. Uh, ja, op? het maagje moet er ook weer helemaal opnieuw instellen, ja. merk ik. Ja. <laughs> <laughs> maar ik vind het wel lekker dat uh, als je dan nou wakker wordt... dat het een beetje licht is. Hè? Meestal, toch? Uh, ja. Ja, dat vind ik toch wel weer een voordeel. Dat is, uh, ja. Ook als ik hier s'avonds aankom bij de studio... Uh, dan is, de, uh, nu is het over het algemeen nog donker dan heb ik het over mijn avondprogramma wat ik doe... maar straks dan kom ik hier met licht aan. Dat vind ik lekker. Ja, dat is ook hartstikke lekker. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, we gaan een uh, mooi liedje... nog los... ik, ik hou heel veel van mooie liedjes... want aankomende donderdag ben ik hier natuurlijk weer met Tussen App en Vloed. Met de ballets, hè? Ja, met de ballet. Ja, hè? <laughs> ja, ja. Mooi altijd. Kijk, Heerlijk. Me. Kijk ik met ballerina en schoentjes aan en zo. Ja, en daarvoor, want ik luister ook wel naar Jaap Koper met Alternative. Die heb ook altijd van die, van die aparte muziek. U moet er echt, de donderdag is echt een CFM-dag en avond, mensen. Dat vind ik nou ook. Ja, zeker weten. Uh, ja, Jaap programma's. heeft altijd uh, live uh, uh, ja, gasten hier. Ja, hè? het afgelopen week ook weer zulke goede uh, muzikanten hier. Dat is echt zo ontzettend de moeite waard. Mensen en soms zijn het luizen. ook muzikanten die uh, nu dan even te gast zijn bij Zee van Zandvoort. Maar ja. doorbreken in het landelijke. Hè? Ja, ja, dat, ja, wat, wat dat betreft doen, heeft hij er echt goed kijk op hoor. Ja. ja. Okay, Ik snap ook nou. niet waar hij ze vandaan haalt altijd, hoor. Ga maar eens een keer met Jaap praten. Ja, maar Jaap is een, uh, Jaap is een koper, hè. Die koopt alles. Oh. Nee, hoor. Zo heet hij van zijn achternaam. Ja, ja, ja. Dit is mooi, van Diane Kroll. through.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 it's all about about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 Ik ben in love. Ik ben in love. Ja, omdat de klok uh, onverbiddelijk is. Over hier gaan we afscheid nemen. En ik. Uh, ik ga eruit met. Uh, een verzoeknummer nog voor Willem Boer... die bij de hele uitzending heeft meegeluisterd. Dus Willem, bij jou gaan we terug naar de kust. Dat doen we met Maggie McNeil. Dolly, bedankt weer voor je assistentie. Heel graag gedaan, Charles. En we, we spreken elkaar weer. Zeker en vast. <laughs> Oké, okay. terug naar de kust. Maggie McNeil. Dag mensen. dag. Zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf.